En ja, Woord, dat is eigenlijk een programma... waarin we de, de, de archieven van de Nederlandse publieke omroep eh, doorspitten. Dus dat is allemaal tweedehands. En tweedehands, dat is eigenlijk ook weer het thema van deze Nacht van Woord. Als specifiek thema dus. Of met een, eh, met een hipper modewoord, vintage. Voor de een rommel misschien, voor de ander een lang gezochte schat. Vintage is hartstikke hot. En binnen de vintage-rages spant één item al jarenlang de kroon. Het vinyl. Ja, dat mocht je vroeger gewoon nog uh, gramofoonplaten noemen. Of gewoon platen. Of uh, ja, hoe je het ook maar noemen wilt. Maar dat heet tegenwoordig vinyl. En dan gaat het vooral om echt oude exemplaren. Originele. Originele persingen. Breek met de bek niet open. Want uh, ik zak er zelf bijna van door de vloer. Maar goed, uh, met alle liefde betalen verzamelaars zoals ik bijvoorbeeld... daar dan dus honderden euro's voor. Uh, nou, dat is ook trouwens uh, betrekkelijk, die liefde. Maar goed, binnen die uh, vinielgekte is er één groep... die absoluut niet te beroerd is om flink de portemonnee te trekken. En dat zijn de ska-liefhebbers. Daar hoor ik dan weer niet toe. Uh, de ska ontstond ooit op uh, Jamaica, tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw... als voorloper van de reggae. Platen met ska-muziek werden in beperkte oplages uitgegeven... dus als je nu een origineel, een origineel exemplaar wilt hebben... dan moet je daar echt grof geld voor betalen. Verslaggever Rolf Rijers sprak in 1998 voor het VPRO-programma... De Avonden met ska-verzamelaars en bezocht een platenbeurs. Het resultaat daarvan is een reportage over de liefde... of de gekte voor muziek... en over Japanners die de markt verpesten... en Jamaicanen die er helemaal niets van begrijpen. Zeldzame grammofoonplaten beginnen onderhand dezelfde status te krijgen als antiek en kunst. Voor sommige vinyl-LP's en singles worden in de collectorswereld vermogens neergeteld. Tot de meest begeerde en moeilijkst verkrijgbare items behoren de ska-platen. Ska is een muziekstijl die begin jaren 60 op Jamaica ontstond en is de voorloper van de reggae. Deze muziek werd destijds vaak in beperkte oplagen uitgebracht... via labels als Studio One van producer Dot, Treasure Isle van Duke Reed, Bluebeat en nog vele, vele andere obscure labeltjes. In de komende 35 minuten een reportage over de wonderlijke ska-collectorswereld... waarin onder andere de verzamelaars Hans Plakken en Erik Janssen aan het woord komen. Zij vormen de leidraad in deze Train to Skaville... ...waarin passie regelmatig in gekte omslaat. Phoenix City! Goed, Erik Jansen, je bent de ska -verzamelaar. En, uh, we zitten hier in deze kamer uh, omringd door platenbakken met uh, ska-muziek. Uh, waar koop je dit soort dingen? Hoe kom je eraan? Um, nou, het meeste wat hier staat heb ik uh, ja, toch bij winkels gekocht die gespecialiseerd zijn in vinyl. Uh, en met name in het buitenland, in uh, ja, Londen dan vooral. In Engeland? Ja, daar heb ik uh, het grootste gedeelte van wat hier staat aan singeltjes heb ik wel in Londen gekocht. Maar um, zo'n gespecialiseerde platenzaak in Londen... Uh, wat zijn de prijzen van de originele ska singles daar uh, gemiddeld? Je hebt natuurlijk de originele singeltjes. De echte uit de jaren 60, 65, 66. Die zijn eigenlijk niet te betalen. Maar hoe die zijn die gemiddeld? Nou, ik heb singeltjes in mijn handen gehad van 180 pond. Nou, de pond staat nu op 3,5 gulden, dus reken maar uit. Dat is bijna 500 gulden voor een singeltje. heb je dus twee nummers. Um, originele... Ligt een beetje aan de kwaliteit. Maar gemiddeld 30, 40 pond voor een singeltje is heel normaal. Ja, uh, nu zijn natuurlijk uh, niet alle items peperduur. Maar uh, ik geloof toch niet dat ik lieg als ik zeg... dat uh, ska-verzamelaars uh, meestal niet te beroerd zijn... Uh, om de portemonnee te trekken. Klopt dat? Uh, ja, er ja, zijn uh, heel wat mensen die veel geld op een, uh, op een beurs betalen voor een LP. En dan praat je echt over uh, ja, honderden guldens. Voor één LP. En er zijn ook verhalen van uh, mensen die een hele collectie kunnen kopen... van een, uh, een klein label. En die daar uh, een fortuin voor willen neerleggen. En dat ook doen. Maar uh, hoe groot is dat fortuin? Ja, dan praat je toch wel over duizenden guldens. Tienduizenden guldens. Tienduizenden guldens. Ja. Er gaat grof geld in om in de... Collectorswereld, dan met name het vinyl. Lucky 7! De persing, de plaat is uit 67. Maar die Blooby-dingen zijn toch vaak een soort. Uh, nou, dit, uh... We uh, bevinden me momenteel uh, in het appartement van uh, Hans Plakken, een uh, andere schavenzamelaar. Zou jij vertellen dat je muziek koopt op uh, beurzen, uh, rommelmarkten in Engeland. Maar uh, je koopt ook wel eens hele partijen platen in één keer op, hè? Ja, ik, ja ik, met die Engelsen kan er altijd wel wat uh, geregeld worden. Zo. Hoeveel partijen voor zo'n partij? Voor een partij? Nou, Mijn grootste partij is uh, 15.000 tot nog toe. 15.000? Gulden. Er kwam er een verzameling los uit, uh, uit Engeland. En uh, degene die me kocht, die had zoiets van, oh, dat is wel wat voor jou Hans. En die wou het in eerste instantie wel ja, min of meer samen doen met mij. Toen zei zoiets van, ja hallo, dat, uh, ik weet niet hoor. Dat zijn wel uh, ernstige bedragen of zo. En toen had ik eerst de keus. En uh, ja, uiteindelijk toch maar gedaan. En zo verliefde uh, eerst uh, de eerste keer. Toen ik het uit zag, had ik duizend gulden bij me. Toen ging ik met de 8 P's naar huis, de duizend piek. Ik heb een mijn uitgezocht en toen later uh, nog eens een keer in mijn overhuren tegenaan gekwakt. En nog eens een keer uh, iets in die geest, vakantiegeld, weet ik veel. En daar heb ik de rest van betaald. Hoe nou, ben jij erop gekomen om skaaplaten te gaan verzamelen? Nou, ik was uh, op een gegeven moment uh, een jaar of dertien. Ja, in de late 80's kocht ik mijn eerste Madness-plaatje. Toen, toen was ik nog 13. En ik had toen al zoiets van, vooral bij de B-kant van dat singeltje. ik ik zoiets van: hé, hey, dat is leuk of zo. ja Hier wil ik wel alles van hebben. Uh, Madness, wacht even hoor. Uh, Madness was uh, een van de Ska-revival bands uit begin jaren 80. Hè? Uh, Madness, Specials, The Beat. Sorry, verder. En, en waarom het nou net dat was? ik weet ja, Het sprak me wel aan of zo. En toen hadden we ook al die Club Ska uh, plaat op Island. Ja, Club Ska was een verzamelaar met de originele Jamaicaanse ska uit de jaren 60 hè? Ja, dat was een verzamelaar Club Ska 67, met al die originele dingen. En ik kan me nog herinneren dat ik uh, met een paar vrienden, die, uh, die kochten toen stereotypes. En toen zagen we ook die Club Ska plaat. En wij luisteren, want dat is iets van, jezus wat een bagger zeg. Klinkt helemaal, helemaal raar en oud en... Uh, en traag en zo. Toen vond ik het eigenlijk nog maar niks. En pak een beetje twee, drie jaar later uh, heb ik hem toch maar gekocht zelf. En, zo. en toen ben ik steeds verder gaan zwemmen en gaan spitten. Maar wat zou nou uh, voor een single of een LP, uh, wat zou jouw grens zijn om daarvoor te betalen? Uh, zeg maar, jouw hoogste bod voor één plaat. Ja, voor een LP uh, moet ik toch boven de 400, want 400 heb ik al een keer betaald. <lacht> Dat is dan 402 gulden vijftig of zo. Maar als je er eentje ziet voor 600, dan, ja, ligt dan maar ga ik aan. de grens weer verder. Als ik, als, ik, als, ik, als ik in een bepaalde bui ben... Maar dat is net als wat ik door de telefoon al zei over die, die Welersplaat... die ik de laatste beurs dan kocht. Die was 125 gulden. Nou, daar heb ik geen seconde over nagedacht. Maar je zei je hebt alles 400 gulden voor een plaat betaald. Welke was dat? Uh, Hartman Fidet. Prins Buster van Bluebeat. This is the Sleep Prince Buster. Yeah, yeah, yeah. A bit of Okay, What a Hard Man, Fidette. Yeah, but this original, huh? This the original, Blue Beat. Yeah. Jamaïkaanse muziek kwam tot bloei ten tijde van de sound systems. Dit waren een soort van drive-in discotheken met veel zelfgemaakte apparatuur, waaronder de onvermijdelijke manshoge geluidspeakers. Waaruit toen nog voornamelijk Amerikaanse rhythm and blues schalden. En die werden beheerd door pioniers als Coxon Dodd, Duke Reed en Prince Buster, die zich later ook als producers en uitvoerende artiesten zouden ontpoppen. Een korte uitleg over deze sound system periode van Pieter Fransen, een muziekjournalist die al sinds de jaren zeventig in het muziekblad Oor schrijft over Jamaicaanse muziek. Wat ik gehoord heb uit verhalen van muzikanten op Jamaica, hmm. ging het er nogal heftig aan toe. Dat hmm. wil zeggen, je moet het een beetje zien als een soort... Ja, ze hadden daar klasjes, weet je wel. Dus, uh, ska... Uh, ska uh, uh, Soundsystems uh, die eigenlijk tegen elkaar uh, op moesten uh, boksen. Ik bedoel, niet tegelijkertijd, maar gewoon zeg maar op de ene plek stond het Hugh Reed Soundsystem en op de andere stond het uh, Sir Cox and Dodds uh, Soundsystem. En dan uh, was het uh, blijkbaar de gewoonte dat uh, een aantal jongens van Dodds uh, de boel daarbij uh, Reed kwamen versteren. en andersom, om uh, te zorgen dat die mensen naar die dance, dat heette dan de dance, weet je wel, trokken. Mm -hmm. En uh, ja, dat, daar werden we wel eens gemapt uh, en uh, geschoten. Maar uh, ze zijn, die sound systems zijn begonnen met uh, rhythm and blues, Amerikaanse ja, rhythm and blues. Ja, ja. Uh, waarom zijn ze daar niet mee doorgegaan? Waarom zijn ze overgestapt op het maken van de eigen muziek? The rhythm and blues uh, heeft een bepaald uh, hoogtepunt gekend. Uh, ik geloof uh, halverwege de jaren 50 in Amerika. En de Jamaikanen zochten echt naar de, de smerigste, de, de, de swingendste, de hitsigste uh, vormen daarvan. En ook hele obscure, obscure dingen. Weet je, die, uh... Maar eind jaren 50 uh, werd de Amerikaanse rhythm en blues het werd een beetje slap. Het was, het was wat minder allemaal. Dus uiteindelijk zijn ze toen zelf maar wat uh, gaan beginnen. In Jamaica had je al een hele tijd dus allerlei grote bands, swingbands in de jaren 40 en zo. Goede jazzmuzikanten, mensen die heel goed konden spelen. Dus het was geen probleem die begeleiding te maken. Maar kun je niet zeggen dat ska eigenlijk een beetje is ontstaan... uit, uh, ja, bij toeval uit een mislukte poging om uh, Rhythm and Blues te gaan spelen door de Jamaicanen? Nou, mislukt. Ik weet niet, die, die, die muzikanten die konden uh, heel goed spelen. Maar uh, ik denk dat het... Uh, op een gegeven moment, zoals dat wel met meer dingen het geval is, ja inderdaad, dat er per ongeluk iets uh, gebeurt wat die, waarvan die mensen denken, hé, hey, dat is een goede beroef. Uh, Erik Jansen, skaverzamelaar. Uh, is het niet zo dat uh, veel collectors een uh, kostbare uh, muziekverzameling als een soort van uh, investering zien? Of uh, dat ze bepaalde zeldzame items aanschaffen als een ja, soort van uh, prestigeobject? Uh, nou, ik denk wel dat er mensen bij zijn die singeltjes in de kast hebben staan. En die ze achter slot en grendel zetten. van als de mensen binnenkomen: van, Dat mag niemand zien dat ik dat heb. en op welk label dat uh, nummertje zit. Als je bij mensen binnenkomt. Mag je het nummer wel horen, maar je mag niet zien op welk label het zit. Of wie de artiest is. Je mag niet zien op welk label het zit, nee, het, niet. Uh, ja, dan kun jij dus ook gaan zoeken. Nou, datzelfde nummer. Nou, datzelfde nummer. En dat, uh, dat willen ze niet. Uh, hoe, hoe reageert jouw omgeving op jouw uh, verzamelwoede? Uh, nou, ze aan. zijn er langza langzaamaan uh, aan gewend. Ik ben natuurlijk begonnen met. Uh, ja, LP's kopen, LP's kopen, af en toe een singeltje. Maar ik, uh, ja, mensen gaan wel eens afvragen van wat ben je nou eigenlijk mee bezig. Want als je al die plaatjes nu gaat draaien, kun je ze nooit meer draaien in de, de tijd dat je nog, uh, nog leeft. Maar uh, het is niet voor mij uh, uh, een investering die ik in de kas zet. En uh, mocht ik ooit krap zitten, ga ik ze verkopen. Hans, je zei je koopt al vanaf kindsafhaans muziek maar hoe reageert je familie hier nog op? Of kennis familie? <laughs> ja, nou, mijn moeder die, die, die zei ja, die leeft al niet meer inmiddels. Maar goed, die zei vroeger altijd: als ik dan met platen thuis kwam, die, die verstopte ik dan onder mijn jas. Dan liet ik er één zien of zo. En stond ze in de keuken of ik van wat. Dus dan liep ik er meteen tegen live En dan kwam ik een beetje zo houterig, kwam ik zo binnen. En dan uh, liet ik wel één plaat zien, zo heel onnozel. en dan zei ze van, en die onder je jas, zijn, zijn die niet de moeite of zo? En dan had ze zoiets van, ja, geef al je geld er maar naar uit, dit en dat. En uh, we wilden ook niet een beetje sparen of zo, of we wilden dan ook niet wat anders doen. Maar uh, is het niet zozeer, uh, ja weet ik veel, uh, mensen op je werk of zo, dat die denken van, uh, ja wat ziet hij er? Ja, oh ja, ah, dat huur? wel, ja wel. Ja. Heel veel mensen is het gewoon helemaal niet boeiend om, om dan te vertellen van, uh, ja, ik heb nou dit of dat. Of om helemaal door te flippen op een labeltje. Of. Ja. Als je inderdaad een mensen vertelt van, uh, ja, en, uh, hij rookt ook goed. Dan kijken mensen je zo van, nee, die is, uh, hij, hij rookt ook goed. Hij rookt goed. Ja, ik, ja. Ruik dan, ik ruik dan aan een hoes. Hoe die ruikt. Zo'n lekkere dikke kartonnen hoes. dan mag ik graag even uh, een flinke snuif van nemen. Ja, hoe dat ruikt. Ja, dat is uh, top. Dat, dat is wat uh, uit die tijd en zo. Ja. Lekker muf maar je vriendin heeft niet zoiets van uh, zullen eens wat geld aan de Overgordijnen besteden of het bankstel? Nee, nee, ik geloof het niet. En als ja, ze dat wel heeft, dan heeft ze pech gehaald. Goed, uh, even een paar vragen stellen aan Hans en vriendin. Ja, die zit hier ook in de Kamer. Hey, wat vind jij er nou van? Van uh, de verzamelwoede van uh, Hans. Leuk, natuurlijk. Dus je hebt niet zoiets van, nou kan ons geld wel uh, beter eens anders besteden Nee, absoluut. Niet. Ik bedoel, ja, ik werk, hij werkt, want het zijn geld. Maar ik, ja, ik heb, ik, heb, ik, ik heb ook een muziekpassie, maar op een hele andere manier. Ik bedoel, ik hou wel van mensen die, ja, die een passie hebben voor iets. Dat vind ik leuk. Ik hou van mensen die ergens helemaal voor gaan of zo Ik ben zelf ook zo, ik zit zo in elkaar. Dus ik, ja, ik waardeer het wel, ik vind het heel leuk. Ja, ik... ja. Goed, uh, We bevinden ons in de jaarbeurs in Utrecht waarin een muziekbeurs gehouden zal worden. Ik ben hier met Hans Plakken en de, de beurs die zal om tien uur open gaan. En nou, dit is nog lang niet. Maar uh, er staan nu al ruim van tevoren hele groepen mensen voor de nog uh, dichte ingang uh, te dringen en te doen. Uh, om straks als de poorten open gaan als eerste langs de platenbakken te kunnen snellen. En net dat zeldzame item eruit kunnen vissen. Uh, verder heb ik later op de dag uh, hier een ontmoeting met uh, Dr. Buster. Geen familie van Prince Buster. Maar uh, dat is een medewerker van uh, Jamaica Gold. Uh, een dat uh, Jamaicaanse muziek op, opnieuw uitbreekt. Maar uh, die Dr. Buster uh, schijnt op het gebied van Jamaica-verzamelaars uh, alles en iedereen te overtreffen. Goed, uh, daarover later dus meer. Uh, dat hoop ik althans. Uh, Hans, heb jij al enig idee uh, wat je gaat kopen vandaag? Ik zie het vanzelf. Ik heb 500 pieken bij me. Dan zie ik het wel. Ik hoop gewoon dat een één bepaalde Engelse dealer er is. Dan ben ik uh, ja, ja, ja. Ja, niet gauw klaar. Maar dan is de keuze dan een stuk makkelijker. Of groter. Goed, uh, de deuren gaan open. Uh, hier eerst een vrouw, die staat te stressen. Hier staat dan een vrouw te stressen. staat nog nogal wat beroering? Ik kom toch wel binnen. Ik bedoel, ik... Vroeger had ik ook echt zo'n paniekgevoel en dan uh, had ik soms buiten de poort al bijna een slaande ruzie met de halve wereld. Nou dat, uh, dat doe ik niet meer hoor. Maar ben ik naar binnen gaan van beurs? Ja, oh ja. Dan was ik al zo hyped up en dan... Ja, dat, uh... Goed, uh, we zijn binnen. Uh, we zijn nu uh, op de platenbeurs zelf. Oh, black music hè? laten we die maar pakken. Nou, de platenbeurs in Utrecht dus. En uh, die wordt gehouden in deze uh, immense hal met uh, ontelbare stands. En uh, ik geloof uh, dat ze de ruimte zelfs opgedeeld hebben in straten. Je ziet af en toe uh, een paar van die uh, bordjes. Daarachteraan is bijvoorbeeld een bordje van Black Music. En uh, daar is dus een straat met alleen maar kramen met uh, zwarte muziek. Uh, soul, reggae dat, uh, en dergelijke wordt daar verkocht. Er is een heavy metal gedeelte, een 60s gedeelte. In begin ben ik altijd een beetje, een beetje jumpy misschien, want dan weet ik het nooit zo goed eigenlijk. Ik weet het niet waar ik moet beginnen nou, je wordt er nog niet echt uh, vrolijk van, hè? Wie, ik Ja. Nee, nog niet, nee. nee. Dit soort dingen ga ik ook meestal niet voor de gezelligheid heen. Die komt soms later pas, soms ook, komt die ook helemaal niet. Ja, je gaat niet voor de gezelligheid naar een beurs? Nee, nee. nee maar eerst... Oh, je hebt je een bak. Het is gelijk al knallen, want het kost natuurlijk zwaar geld. Mr. Sky, Byron ja. Lee, the Airs 135 gulden. Kijk, hier moet ik, bij zo'n eerste bak moet ik wel iets zien wat meteen helemaal van uh, op mijn rug gaat liggen. Wil ik het doen of zo? Gaat het ook doen? Graag bezoekers van Elke in de presentatieplaats van het boek Beatles in Nederland. God, nou, ik ga het uh, scoren. Ja, wat ga je kopen? Carolina van de Fox Brothers. Ja, die um... ken ik wel, maar die andere kant ken ik niet. <laughs> Ja, je bent alweer weer vrolijk, hè? Ja, ik heb nu in ieder geval iets. Ge... Ja, het is eigenlijk zielig. Het is eigenlijk. <laughs> Knorrig geworden als ik nog niks uh, kon kopen of zo. Ja, dat ja. Ja, is goed. Nou, uh, Hans gaat even die kant op. Uh, die is weer wat ongedurig. En uh, ja, de platenbeurs dus. En ja, als ik een profiel zou moeten geven van de gemiddelde muziekbeursgangen. Eh, nou de meerderheid is toch 30 plus, eh, zeker 30 jaar of ouder. Maar eh, toch ook betrekkelijk veel jongeren. En eh, wat me nog het meeste opvalt, eh, is dat er ook behoorlijk wat eh, dames aanwezig zijn... die hier eh, net zo goed koortsachtig door de platenbakken lopen op de grasduinen. En eh, zoals gezegd, eh, vrijwel alle muzieksoorten zijn hier aanwezig... Van moderne dance tot uh, obscure rhythm and blues, uh, rock and roll, 78 toerenplaten. En uh, ik heb net al een bak gezien met uh, Duitse slagers tegen uh, behoorlijk gepeperde prijzen. Kortom, alles is collectible. Zoals deze bak hier waar ik nu voor sta. Uh, nou, uh, alles in deze bak is in ieder geval uh, boven de 40 pond. Dus hier is uh, de derde LP van Chuck Berry. Chess, 70 pond. L.P. van de Crystals. He's a rebel. 125 pond. Uh, iets verderop hangt uh, Arnold Lane. De eerste single van uh, Pink Floyd. Ook alweer 450 gulden waard tegenwoordig. Maar uh, wat ik echter nog niet ben tegengekomen op deze beurs... Uh, is het singeltje I Can't Believe van de Hornets. En uh, dat is de nummer 1 van de 1000 dollar club. En uh, de 1000 dollar club is een lijst van singles die vandaag de dag eh, 1000 dollar of meer waard zijn. En de nummer 1 is dus uh, I Can't Believe van de Hornets. En uh, die is 15.000 dollar waard. Uh, 30.000 gulden dus voor één 45 toeren plaatje. En uh, ja, je zou zo'n plaatje maar eens dus, uh, per ongeluk... Uh, voor een paar kwartjes uh, op een rommelmarkt tegenkomen of zo. Maar uh, dan is het wel zaak dat je I Can't Believe van de Hornets... Uh, op rood vinyl vindt. Er bestaat namelijk ook een I can believe op zwart vinyl. Even goed in originele persing. Maar die is destijds waarschijnlijk in iets grotere oplagen uitgebracht. En die is dan gelijk 7000 dollar minder waard. Ja, dat zijn de wetten van de collectorswereld. Komt net aan. Een beetje galen worden nu. Um, uh, we bevinden ons nog steeds op de platenbeurs in Utrecht. En uh, ik ben zojuist uh, Dr. Buster tegen het lijf gelopen. Met, uh, met wie ik dus in, rond deze tijd een afspraak had. Waarom is er nou geen stoel vooruit? Ik zit hier met uh, Dr. Buster. Samen uh, medewerker van Jamaican Gold. Uh, ik heb, uh, de afgelopen weken heb ik met veel uh, ska-verzamelaars gesproken. Die zeiden over een uh, verzamelwoede. Uh, ja, wij zijn erg. Maar... Uh, Dr. Buster, die is vreselijk. Ja, kan je, ja, mens zegt het, maar het is wel waar hoor. Het beheers schoon mijn leven. Om het gewoon globaal te zeggen, ik, ik, ik sta op met muziek en ik ga naar bed met muziek. Mijn staat gewoon, als het zou kunnen staan, 24 uur per dag ben ik gewoon met muziek bezig. Ja, ik, ik, ik ben het beheers mijn leven. En dat is wel eens te kosten gegaan van mijn sociale leven, inderdaad. Ik bedoel, er zijn de nodige relaties op stuk gelopen. Maar uh, ja. Al mijn geld en al mijn energie, het gaat gewoon in die muziek op. En ik krijg er ook heel veel voor terug hoor. Als ik bijvoorbeeld last heb van een hoofdpijn, dan neem ik geen aspirintje, maar dan draai ik extra hard met Jamaicaanse muziek. En dan ben ik mijn, uh, dan ben ik mijn hoofdpijn kwijt. Dus zo erg gaat het met mij door inderdaad. Maar hoeveel uh, hoeveel plaat heb jij bijvoorbeeld thuis staan? Nou, ik tel niet meer. Maar jaren geleden was ik ruim de 10.000 gepasseerd. Ik zal nu ergens rond de 15.000 zitten. Ik heb dus nu ook... Ik had vroeger al die platen met mijn thuis staan. Nou, dat, dat gaat dus niet meer, want dan kom ik gewoon de ruimte... Want het is gewoon een, een compleet... Uh, ja, je kan er een, in wezen een half huis mee vullen. Dus ik heb nu in Den Haag heb ik mijn eigen studio waar ik al die platen heb ondergebracht. En dat, uh, ja, dat is mijn uh, wahalla. En dan zit ik zo'n beetje de uh, hele dag... En avonden. En dan uh, af en toe ga ik nog naar huis toe om uh, te slapen en nog uh, wat te eten en zo. Ja. Uh, jij bent uh, een medewerker van Jamaica Gold. Uh, wat is dat precies? Want Jamaica Gold, dat is, we brengen dus muziek uit op Jamaica Gold wat vanaf, nou, vanaf de jaren 50 tot uh, mid-80s. Hey, dus ik zoek het materiaal uit wat ik interessant vind. Ik interview de mensen, ik zet de mastertapes in Jamaica over op, op dat-cassettes, digitale muziekcassettes. Nou, dan wordt het uitgebracht op studij. Uh, waar zoek je dat? Uh, jij gaat uh, geregeld naar Jamaica toe, hè? Ja. Ik ben hier een stuk of twintig keer geweest en ja veel gedaan. Ga je op zoek naar die oude muzikanten en die interview je? Ja. Beseffen zij nou, uh, die oude muzikanten, we, lopen nu, uh, we zijn hier op een beurs, of uh, in uh, gespecialiseerde platenzakenbeurzen, beseffen zij dat hun singeltjes, dat die voor honderden gulders nee. worden verkocht? Nee, als ik dat nou aan mensen uitleg, want ik, ik krijg soms, uh, als ik met die mensen naar huis toe ga, dan hebben ze hier en daar nog wat liggen en dan worden soms die platen gewoon, die, die, die geven ze dan aan me. En dan zeggen jongens, als ik zo'n plaat Engels moet kopen, moet er misschien 100 pond voor betalen, of 200 pond. En als ze dat dan uitprobeert te leggen, als ze zegt, nou, die die je me nu geeft, of dat singeltje, dat is in Engeland uh, een paar honderd gulden waard. Dan staan ze me echt aan te kijken en nou, men gelooft het gewoon niet. Men kan er niet over uit dat dit soort muziek, wat ons destijds in de jaren 50, 60 hebben gemaakt, dat er nog steeds een markt voor is en dat het ook een hele lucratieve markt is. Dat is voor hun is de muziek uit het verleden. Net zoals bijvoorbeeld wij waarschijnlijk aankijken tegen Mieke Telkamp uit de jaren 60 of jaren 70. Of een George Baker. Hun snappen het totaal niet. En dat heb ik nogmaals, ik heb dat zo vaak geprobeerd uit te leggen. En, en dat is ook wel begrijpelijk als je nou aangaat dat je voor... Als, ja, als wij een LP kopen in Engeland bijvoorbeeld voor 100 pond. Ja, dan kunnen ze in Jamaica een, een ruim een maand of twee maanden van leven. Um, even over jouw verzamelboede. Uh, we lopen hier op een beurs. Um, uh, ja, hoeveel verwacht jij hier te gaan spenderen vandaag? Ik kan beter vragen wat ik al gespendeerd heb. Uh, nou, meestal zorg ik dat ik toch wel zo'n uh, zo 1500, 2000 piek in mijn portemonnee heb zitten. 2000? Ja, ja. Die prijzen zijn totaal de pan gereisd. En als je nu al mij vraagt hoe dat komt, dat zijn met name de Japanners die daar uh, schuld aan hebben. Want die jongens die, die kopen. De Japanners? De Japanners. Want die zijn vanaf het uh, eind 80 jaar hier in Europa zijn ze aan de struinen gegaan. Op zoek naar al die oude ska en rocksteady en reggae nummers. Of het nou op single of op uit, of LP uitgebracht is. Dat kopen ze op, op. Welk bedrag dan ook. En ik heb het regelmatig gezien hoor. Die jongens die trekken gewoon de portemonnee open en uh, die betalen het. En vervolgens uh, gaan ze naar Japan. En in Japan wordt het dan in 9 van de 10 gevallen gewoon illegaal uitgebracht op cd. En je, uh, gebruik je dit uh, wat je hier koopt, gebruik je dat om uh, uh, opnieuw uit te brengen op jullie label of voor eigen gebruik? Het is voor eigen gebruik en het gebruik gewoon als, uh, ja, voor eigen plezier. En natuurlijk mijn verzameling, die wat ik nu op heb gebouwd in de laatste twintig, nog wat jaar. Gebruik ik als een soort, uh, ja, hoe noem je het? Een soort bibliotheek is het eigenlijk, hè? Het is een groot... Uh, Groot naslagwerk eigenlijk. Dat is wel een beetje jouw doel, zeg maar, een soort van. Um, ja, museum is misschien te groot woord, maar toch wel in die richting. Nou, ze hebben pas geleden hebben ze in Jamaica allemaal gevraagd van uh, Baster, wat gaat er nou gebeuren als je komt te overlijden. Kunnen wij dan al die platen van jou overkomen laten, laten komen? Want dan kunnen we een museum beginnen. Want dan zoals je misschien zal weet, in Jamaica is men bezig hè? met een museum, uh, Mr. Siaga. Edward Ciara, de voormalige prime minister, daar heb ik mee gesproken. En die is dus nu met zijn eigen museum bezig. Um, ja, en hij en ook wat andere mensen van de regering hebben toen gevraagd van... joh, kan, kunnen dan al die platen naar ons toe komen? En toen heb ik daar een negatief op geantwoord. Ik zeg nee, ik zeg daar ben ik absoluut niet van plan. Maar mijn platen betekenen te veel voor mij om dat gewoon uit handen te geven. Ook als ik er zelf niet meer ben. Dan wil ik dat wel in de familie houden. We call it madness Madness Madness We call it madness It's plain De Franse muziekjournalist. Wat heb jij uh, die oude producer zoals Prince Buster en dergelijke, uh, wat is er van geworden? Nou, Prince Buster die doet het uh, geloof ik op het moment uh, redelijk goed, want uh, ja, als zijn oude platen worden opnieuw uitgebracht en uh, ja, uh, verder weet ik ook niet precies wat hij had. had hij had geloof ik een, uh, een drangzaak of, of een zaak met. Uh, Nee, je had geloof ik een, een zaak waar je en drank kon kopen, en, en televisies werden gerepareerd, en losse onderdelen verkrijgbaar waren. En, en, en ook nog uh, gramofoonplaatjes. Uh, stel Hans, uh, je bent onlangs ontslagen en uh, je bent genoodzaakt om je verzameling te verkopen. Anders moet je letterlijk op water en brood leven. Nou, dan doe ik dan hou ik het heel lang vol: op water en brood. Ja, dus uh, jij prefereert uh, leven op water en brood boven het verkopen van je plaat. Ja, even, even heel zwaar te zien. gezien. Uh, ja. Want uh, ja, anders loopt we, eigenlijk twintig jaar het vuur uit de sloffen. Of bijna twintig jaar. En hij had een leuk plaatjes bij elkaar. En dan uh, zeggen we van nou, uh, toen de dood Erik Janssen, uh, ja, hoe wil je jouw verzamelwoede noemen? Ja, ik vind de muziek zo fantastisch. En ik wil eigenlijk uh, alle ska-nummers hebben. Omdat ik een beeld krijg van wat er nu eigenlijk in die ska gemaakt is. Maar ja, jij zegt, uh, ik wil alles hebben op ska-gebied. Andere mensen noemen dat fanatisme. Ja, maar ik noem dat uh, ja, liefde voor de muziek. De totale gekte muziekverzamelaars die ska en reggae verzamelen. Je hoorde een reportage uit het cultuurprogramma De Avonden van de VPRO. Gemaakt door Rolf Rijers in 1998. En nu volgt even een oproep, want ik ben dan weliswaar geen ska-liefhebber... maar wel een ontzettende jazzplaten lief hebben. Dus mocht je nog vinylplaten leuke jazz thuis hebben schroom niet om te mailen naar word.vpro.nl word.vpro.nl als je van je leuke jazzplaten af wil. Ik kan niet beloven dat ik er meteen honderden euro's voor geef, maar eerlijk, uh, eerlijkheid uh, duurt het langst. Word. Tja, en we zitten nog steeds uh, bomvol in onze vintage-uitzending. Tweedehands-uitzending van VPO's Woord hier op Radio 1. En uh, ja, je kunt natuurlijk enorm veel van een bepaald soort oude spullen houden. Bijvoorbeeld er echt verliefd op zijn zelfs. Maar je kunt ze ook gewoon benutten, die oude meuk. Of ombouwen tot iets anders. Of ze slopen en met die, met die onderdelen dan iets geheel nieuws maken. En, uh, een, een, een, een totaal nieuw leven inblazen. Ken je bijvoorbeeld nog uh, de Game Boy die je nu op de achtergrond hoort? Uh, Mario. En dan bij voorkeur die allereerste, de 8-bit versie uit 1989. Daar kun je dus te gekke muziek mee maken. Luister maar eens naar het volgende gesprek uit de Avonden, ook weer... van november 2013. Een gesprek tussen presentator Botter Jellema... en zijn gast Frans Twisk, alias Eindbaas. Tiptoon Tune gaan we het over hebben. Het is een wereldwijde um, beetje underground scene van muzikanten, VJ's... die oude en beperkte hardware zoals spelcomputertjes gebruiken. Bijvoorbeeld de Game Boy. Het zorgt voor een brede variatie aan geluiden en beelden. Met nogal uh, voor mij in ieder geval erg herkenbare kenmerken. Um, de Spaanse filmer uh, Gabier Polo die maakte er een documentaire over. Die documentaire die draait op het ITVA en heet Europe in 8 Bits. En een van de mensen die uh, daar door Gabier is gevolgd... is de Nederlandse chiptune feestorganisator. Uh, onder de naam Eindbaas doet hij dat. En hij is hier in de studio en heet eigenlijk Frans Twisk. Welkom. Hallo. Hallo. Um, ja, het is een beetje lastig om dat nou uit te leggen hoe dat nou precies is. En toen zei ik: van Neem wat muziek mee. En dat heb je gedaan. Zeker. Het staat nu eens klaar waarvan je zegt: Dit is een beetje dat staat op het punt van doorbreken. Ja, dat klopt. Wie zijn dat? Uh, het is Anna Gucci. En het is eigenlijk een, een, ja, een redelijk jonge gast, een volledige band uit Brooklyn, uh, New York. Kijk, zullen we en... even luisteren en dan weten we even waar we het ja, over gaat? zeker. En uh, Game Boy on steroids, uh, als je het mij vraagt. Eigenlijk is het een NES. Tenminste, dat gebruik je voornamelijk. Is dus de, de Nintendo Entertainment System. Ah, juist. Dat oude plastic de, ge, vergelend plastic doosje. Wat, Precies, uh, die je op de, de televisie dag. aansluit. Ja. En um, ja, zij hebben laatst onlangs uh, op onze eerste editie in de Melkweg gestaan. Met een spetterend concert. Kijk. En zijn uh, eigenlijk een van de weinige bands binnen de scene... die ook eigenlijk dus de chiptune, de elektronische chiptune uit... dus de NES of een Gameboy gebruiken. Dat geluid uh, live samen met uh, drums, gitaren, basgitaar en... Uh... Ja, want die hoor ik ook nog inderdaad. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Uh, zullen we eventjes induiken? Want uh, uh, de NES... Noemde je al, die heb ik ook voorbij zien komen in die documentaire van Gabbie Polo. En um, de Game Boy. Veelvuldig de Game Boy. Dat ja. is het, ja, dat hele kleine handcomputertje. Een van de eerste hand, handcomputertjes, spelcomputertjes die is uitgevonden. Uh, ook Nintendo, volgens mij. Ja. Um, wat doen ze er allemaal mee om dit uit te kunnen krijgen? Um, in principe, zeker voor de Game Boy, hoef je er eigenlijk vrij weinig voor te doen. Hmm. Uh, er zijn. Uh... Specifiek twee stukken software geschreven door um, uh, enerzijds een zweet, dat heet LSDJ, Little Sound DJ, mm -hmm. en een programmaatje Nano Loop. Uh, en die kan je eigenlijk gewoon op een cartridge online bestellen. Oké. Okay. Um, ah, want zo werkte dat. En die dat stop je natuurlijk. erin, ja. en op dat moment wordt jouw uh, Game Boy dan wel een sequencer of een, uh, um, een, een soort van drumcomputerachtig. Ja. Want zo werkte dat: je kocht die Game Boy en je kocht er cartridges bij waar die spelletjes op stonden. En in dit geval is dat spelletje dus vervangen door een Programmatje. Programma, ja. ja, en eigenlijk is dat gewoon voor de lol... In, of ik geloof een van de jongens ook zelfs voor een studie dat heeft gedaan. Dus gewoon een soort van reversed hacking, dat uitgezocht hoe dat werkt. En dacht, nou dan ga ik er maar een muziekprogramma mee maken. Ja, ja precies. En heb, je, heb je dat ook meegenomen? Iets wat, wat rechtstreeks uit een Game Boy uh, komt? Uh, Jazeker, we hebben de heren van Man of Mega, ook Nederlanders uit Utrecht... Uh, staat ergens in de lijst? Man of Mega? Ja, we kijken even naar de andere kant van het glas. En voor dat nu. is een uh, even een recentere nummer. We hebben hem. Komt hij? Ja, ik, ik, oh kijk. Nog veel meer. Ja, dat kan nog ja, dus uh, ja, dus een drop. Ja, dus drop. Dit is echt een beetje techno-achtig. Uh, ja, het dit is een van hun uh, wel, ook wat wel snellere nummers. Uh, mm -hmm. Wat eigenlijk begint met een soort van uh, drum en bass uh, sample. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk maar een van de genres die je ermee kan maken. En er gebeurt eigenlijk binnen binnen qua muziekgenres heel veel. Je kan er alle kanten mee op. Het gaat mm -hmm. veel meer binnen te zien om het, dat specifieke typerende geluid en ook het gebruik van die oude hardware om die muziek te maken. Ja. En dan maakt het eigenlijk weinig uit wat voor soort muziek dat is. Ja. Je zei, je kan een cartridge kopen waar uh, die, uh, dat muziekprogrammaatje dan uh, op staat waar je iets mee kan doen, maar ik heb in die documentaire ook heel veel soldierbouw voorbij zien komen. Jazeker, kijk, dat, dat is ook wel de reden waarom Game Boy heel populair is, omdat het heel goedkoop en toegankelijk is om ja. mee te beginnen. Uh. Dat ligt een van die jongens ook uit. Want er zit één grote chip op. Dat was dan de audiochip. Of er zitten meerdere chips op. Maar er zit dan één op die dan specifiek voor de audio is. En die zit in, met name de oude Game Boy is die nog... Ja, die kun je in feite zo los solderen. En dan kun je ermee doen wat je wil. Ja, en dat is natuurlijk ook het mooie aan die oude hardware. Die zit eigenlijk nog zo simpel in elkaar... Dat, dat een telefoon van nu die kan niemand meer eigenlijk demonteren en, en begrijpen wat daarmee gebeurt mm -hmm. of, of, of andere hardware, maar die oude hardware die is vrij toegankelijk en die kan je dus eigenlijk heel makkelijk modificeren naar je eigen hand, net wat je zelf wil. Ja. En wat willen ze dan? Nou. Natuurlijk dat typerende geluid. Wat zo'n apparaat dan heeft. Hè, die is op een bepaalde manier geprogrammeerd. Mm -hmm. uh, door die limitaties van ja, toen in de hardware. Hij creëert een, be een, een bepaalde sinus. Dat is wat dat ding kan. Hè? Ja, dus het is... en Je kan het vergelijken met bepaalde uh, synthesizer freaks. Weet je. Ja. Die moeten dat merk of die synthesizer hebben. Of de, de, de, de ja, 303 uh, uh, synthesizer voor acid. Die zo die specifiek geluid heeft Dat mensen er helemaal los van helemaal worden. <laughs> maar wat is dat voor geluid dan? Want ik, ik, ik herken het wel meteen. Dat is wel zo. Maar... Het is eigenlijk natuurlijk een heel simpel uh, geluid. Hè? Het bestaat uit de, de, de, minst, de basisvormen van muziek. Mm -hmm. uh, van elektronische muziek. En misschien is dat het wel wat het zo interessant maakt. Je ziet nu dat heel veel dingen worden maar... Uh, overgeproduceerd en, en zijn niet meer rauw, en die worden te gelikt, eigenlijk. Waardoor mm. je die essentie, ja, dat, dat rauwe verliest en eigenlijk de essentie van muziek misschien wel verliest. Ja, ja. Het, het is een beetje, mm. beetje gameboy Maar peulen, het is natuurlijk peulen. moeilijk uit te leggen. Het is een bepaald ja. gevoel. Ja, want, want, want wanneer wordt het dan leuk? Wanneer uh, wordt het dan. Jij ja, organiseert ja. die feest. Uh, wanneer het leuk wordt, is natuurlijk als de muziek gewoon interessant is. Mm -hmm. En dat is natuurlijk. Dat is met alle muziek zo. Um,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 Zelfs in New York, uh, waar ze wel maandelijks uh, edities hebben... zie je dat er eigenlijk vooral de, de in-crowd-scene de in daarop afkomt. Dus dan heb je of een mannetje van verdachtig die daar maandelijks heen gaat. Mm -hmm. uh, uh, hier, in, hier in Nederland gaat het dus met Eindbaas eigenlijk heel goed. Ik denk vooral omdat we een publiek Eindbaas hebben dat, die... Eindbaas, dat is zowel jouw alias als jouw feest? Uh, het is, is vooral het feest. Het feest. Um, uh, okay. En eigenlijk vanuit het feest word ik her en der ook wel gevraagd... Dus om. DJs het te doen of iets over te vertellen. En ja, altijd wel onder de naam Eindbaas. Ja. Um, maar je ziet dus dat het hier in Nederland denk ik dat we iets meer openstaan voor vooral nieuwe muziek, elektronische muziek. En um, ook gewoon zin hebben in een leuk feestje, weet je wel, het is mm. tegenwoordig vaak met elektronische muziek ook allemaal heel serieus. En chiptune heeft vaak ook wel een wat soort van lichte, ja, een soort van vrolijke. Uh, melodieën ja. en het is iets minder serieus. Ja. Weet je, we gaan wel heel serieus met de muziek om. Maar de feest is gewoon voor, vooral gewoon de sfeer: is gewoon lol hebben en, en lekker dansen. Ja. En hoeveel mensen zijn er in Nederland met, uh, bezig met het produceren van dit soort muziek? Ik denk dat uh, uh, ze op twee handen te tellen. Ah, okay. ja. Want het is heel grappig als je naar die documentaire kijkt. Dat begint meteen op een vuilnisbelt, namelijk. Of bij een elektronica achter iets. Is dat hoe dat begint bij, uh, bij deze... Nou, ik denk bij ons begint het eerst op een marktplaats. <laughs> <laughs> maar um, ja, kijk, in feite is het natuurlijk... Uh, in de documentaire gaat er iets meer op in over de, de weggooimaatschappij. En dat we eigenlijk hardware uh, na een maand eigenlijk alweer... niet goed genoeg aan onze eisen voldoet wat die moet kunnen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel typerend aan de chip -machine, is dat machine... Hardware gebruiken die, nou ja, pak met een beetje 20, 30 jaar, 30 jaar, is af, jaar oud ja, is. Ja. Ja. en die nog steeds voldoet aan wat wij willen en daar zelfs. Een nieuwe manier. Of eigenlijk in een andere context gebruiken ja. dan waar het ding ooit voor bedoeld is. Dus en er dat... zelfs eentje, die gaat zo ver die zegt van nou, we hadden eigenlijk kunnen ophouden in, in 1992 of zo met het ontwikkelen van dingen. Want nou, het was, toen die, toen die 8-bit dingen er waren, toen was het wel af. Ja, voor hem waarschijnlijk wel. <laughs> en dat, dat is natuurlijk ook heel erg persoonlijk. Ja. Maar um, ja, kijk, in, zeker in de documentaire wordt daar. Um, gaan ze daar best op, veel op in uh, en wordt het inderdaad vooral symbolisch ook wel in beeld gebracht. Uh, dus vandaar. Ja. Ja. Nou, het is een um, een, een cultuur van een, een handjevol, maar het is wel in, in Europa. Nou ja, voor een handjevol mensen die het maken dan. De, de, de feest no, ja, komen Nederland meer mensen. Je, je, je staat ik, in melk weer aanstaande zaterdag met, uh, met je feest. Ja. Dus dat zo dat trekt zeker meer mensen aan. Um, maar het is het is het is een Europees fenomeen, begrijp ik. Niet helemaal. Het is een wereldwijd fenomeen. Ja, maar het is hier, hier echt begonnen. Het, um, vond ik toch een beetje wonder. Nou, het is hier begonnen in de zin van... Kijk, ik denk dat er al sinds de komst van een Commodore 64 zijn... mensen daar muziek op aan het maken. Al is het maar destijds natuurlijk voor de game zelf. Mm -hmm. um, alleen in, uh, um, in Europa is er, is er, komt, komt er sowieso voor, vooral voor de Game Boy... dus ook de software vandaan waar... Uh, uiteindelijk mee, uh, muziek meegemaakt kan worden. Ja, die worden. En er, zijn voor, er is uiteindelijk in Stockholm... Um, is daar eigenlijk een eerste soort uh, feest ontstaan... waar dus internationale artiesten werden uitgenodigd... om daar ja. echt op te treden. Ja. Dus in die zin is, meer, is het um, meer presenteerbaar gemaakt. Mm -hmm. uh, maar het is al langer de tijd... Uh, ja, al jaren ook online te vinden. Uh, wat ook in die documentaire wordt verteld over dat micromusic.net uh, ja. platform. Ja, waar, waar de eerste mensen van elkaar dan ontmoeten. Wat eigenlijk een beetje een de, de, de, de social network van die scene is. Waar mensen muziek uh, deelden. En, en dat, dat is eigenlijk hoe ik er ook ben beland. Via die website. En okay. dacht ik van wauw, dit is te gek. Je hoorde een gesprek uit het cultuurprogramma De Avonden van november 2013. En dit is nog steeds woord van de VPRO, vol met verhalen over tweedehands spul. Maar alles wat ooit het predicaat, wat nu het predicaat Vintage tweedehands heeft, dat was niet altijd tweedehands. Ooit was het nieuw en ingewikkeld. Voorbeeld daarvan is het apparaat waarmee Harry Bellen... in aanraking kwam toen hij negen jaar oud was. Hij begreep er helemaal niets van. Mijn vader en moeder die waren ongezettend euh, nou ja, muziekliefhebbers. Mijn vader speelde viool, mijn moeder piano. En op een gegeven moment schafte mijn vader dus een grammofoon aan... Oh, dat was een, een eikenhouten kastje met deurtjes en een klep boven. Dat was voor mij een, een wonderbaarlijk ding. Hij zette die soundbox op de plaat met een naald... en er komt ineens uit een gat achter, komt muziek. Ik dacht ik bij hem, hoe staat een godsnaam mogelijk? het lijkt wel toverij, zeg. Ik mocht er niet aankomen. Ik mocht hem amper naar kijken... En toen heb ik op een gegeven moment uh, toch wel de kans waargenomen om dat goed te onderzoeken. Er was niemand thuis dat ik de boel opengemaakt heb. En dat ik met mijn kop helemaal in die horen ging om te kijken waar het geluid nou vandaan kwam. En toen wist ik dus al precies hoe dat geluid werd versterkt door die horens. Oh, dat was een openbaring. Op een gegeven moment was het wel zo dat ik er nog meer vanaf wist dan mijn vader. Alleen ja, toen de Japanners het uh, land binnentrokken... toen werden wij allemaal op straat gezet. Ik uh, vond dat zo vreselijk erg. Ik had al wat grammofoonapparaturen. Maar dat, dat, dat werd meteen in beslag genomen. Ik heb ik nooit meer teruggezien ook. Alles weg, alles weg. Alles werd in beslag genomen. Ook de platen dus en de pick-ups... of de koffergrammofoons van, van gewone mensen... Ik, ik, ik vind dat, dat ze daar geen motief toe hadden. En, en, en, en de Japaners waren er ook niet zo erg voorzichtig mee hoor. Ik heb wel gezien dat de Japaners een stapel uit zijn handen liet vallen. En dat was alles stuk. Wij kwamen in, in, in kamp ziekenzorg terecht in Solo. Toen was ik 13, 14 jaar. En toen ontdekte ik dat er een hele grote schuur was achter... En daar werden al die oude grammofoons opgeslagen. Dat was ongelooflijk dat dat zo'n zo enorme rijkdom aan grammofoons was. <laughs> en toen zei een van die Indonesische soldaten. die zei dat een heleboel kapot waren. En toen zei ik: Ja, saai bizabiki niet toe. Ik kan dat allemaal repareren. Oh, zei hij: Dat zal ik even doorgeven aan, aan de Japanse baas hier. En toen heb ik dus alles kunnen doen wat ik graag miste en wilde: die grammofoons maken. Het resultaat is dat ik dus toch wel wat, wat gereedschap kreeg. Een tangetje en een schroevendraaier. En zo kon ik die grammafondsjes allemaal uit elkaar halen en, en de veren repareren. Toen heb ik die veren eruit gehaald en die heb ik dus verwarmd boven een vuurtje. En dan wordt het materiaal iets zachter. En op dat moment dat hij dus roodgroeiend is, sla ik met een spijker gat erin. En zo kon ik die veren weer aan elkaar vastklinken door middel van een spijker. We hadden op een gegeven moment naalden tekort, maar ik wist een of ander uh, cactusbom, die had prachtige naalden, die kon je er heel goed voor gebruiken. Nou, die heb ik dus allemaal afgeknipt met een schaartje en die gebruikte ik dan als naalden. En zo heb ik heel wat ramen voor ons gerepareerd. En ik moest met zo'n apparaat elke keer al die barakken af, om dus die muziek te laten horen. Dat zijn allemaal gebouwen met lange gangen... en bepaalde gedeelten, wat allemaal, allemaal getegelde vloeren zijn. En dan had je een mooie akoestiek wel. Dus als zo'n grammofoon daar op een tafeltje werd neergezet... en die mensen zaten daar allemaal omheen... was dat duidelijk te horen allemaal. Maar ja, die muziek werd uitgezocht door een Japanner. Het moest allemaal klassiek zijn. Geen populaire muziek. Omdat de Japaners absoluut geen jazz, want wel is Amerikaans. En dat waren hun vijanden en de Engelsen ook. Dat hebben die Japanners gedaan, zakelijk om, om de mensen een klein beetje bezig te houden. Een zo, zogenaamde ver, uh, verrassing. Maar uh, geweldig dat ik dat mocht doen. En, en, en niet dat ik nou direct zo gebrand was op die pianoconcerten en vioolconcerten allemaal. Het feit op zichzelf dat ik die grammofoon mocht bedienen en die veer mocht opwinden en zo. Want ik had natuurlijk een prachtig verhaal elke keer. Dat ik ze regelmatig met, met, met een, een spuitje olie moest geven en zo. En nou ja, dat werd allemaal toegestaan. Dus ik had toen wel een, een, soort, een soort machtspositie, zeg maar. Want ik heb nooit meer gehoord iemand die dus zoiets heeft kunnen doen wat ik heb gedaan. Ik heb echt geen concurrentie gehad of, of, of jaloezie. Integendeel, ze vonden het fantastisch dat ik nog muziek kon, kon draaien. Want dat horen ze liever dan, dan uh, geschreeuw van Japanners. Ja, nee, dat is een geweldige periode geweest. Hè? Van het ene moment op het andere moment moest ik inpakken en werden we naar een andere kamp vervoerd. Kamp 7 in Amarawa. Dat was armoezen. Dan gingen er Dertig jonge per dag doodzig. En dat was niks. Alles werd weer opnieuw in beslag genomen. Ik heb daar nog nooit een plaat gezien. En Nooit muziek gehoord. Grammofoons waren er helemaal niet meer. Dat was helemaal over. Ja, er was hier en daar nog wel iemand die een heel klein mondharmonicaatje had. En, en daar speelde hij dan wel op. Maar dat moest hij ook voorzichtig doen. En ik werd op een gegeven moment door die Jap ook aangesteld. om een route te maken. om te kijken wie er nog. Uh, uh, uh, uh, uh, nog niet overleden waren van de zieken en zo. Dan moet je je voorstellen, als je zo'n zo barak binnenkwam. dan uh, was er een, een, een deur. En dan, als je die deur binnenliep. dan zag je alleen maar bedden van planken. Heel grof. en onder de wandluizen en de kleerluizen. Als je je omkeerde in, in, op zo'n bed, s'nachts. Dan, dan rook je gewoon de lucht van die. Uh, van die luizen. Want dan kreeg die malaria, dan kreeg die tyfus en die kreeg weer wat anders. Oh, vreselijk. Ik ging alles missen wat ik gehad had. God, wat erg dat ik op een gegeven moment die kofferhamofoons moest inleveren allemaal. Want daar had ik toch eigenlijk de, de zorg over. En het onderhoud. Ik heb ook gezworen. Zodra de oorlog voorbij is, ben ik de eerste die een koffergrammofoon heeft. Ja, het is me gelukt. Dit is de allerluxste koffergrammofoon die er ooit gemaakt is. De akoestische opname met een ho ingebouwde horen van mahoniehout en notenhout. En dan is hier een bakje om, als de naald versleten is, stop je hem hierin. Een top stuk voor verzamelaars. Nou, dan moeten we hem natuurlijk even opwinden. Dat, doen we zo. dat, is, dat is mijn ziel en mijn leven eigenlijk. Kijk, en ik heb dus zo ontzettend veel materiaal verzameld. Nou, meer dan uh, drie, 400 apparaten. Iets waar je je zo ontzettend aan toe aangetrokken voelt. Bijvoorbeeld de muziek. Die hele oude 78 toeren platen. Die klassieke platen met die prachtige labels erop. Dat zijn er van meer dan 30.000. Als ik 78 toeren platen zie bij een vuilnisbak... Dan, dan, dan, uh, dan raap ik ze op, bekijk ik ze... en wil ik weten wat voor muziek erop staat. Nog oh, een keer weer spring. Jan corduin Dus ik heb die plaat hier als nieuw... en hier heb ik hem oud, met een groot gat. Die plaat die heb ik dubbel, maar het is mooi. <lacht> Je weet nooit. Wat ik dus in het Japanse tijdperk heb opgedaan... Dat heb ik eigenlijk voortgezet hier in Nederland. Die obsessie of die ziekte, hoe u het noemen wil, dat is niet weggegaan. Dat is gewoon hier voortgegaan. En dat, dat houdt ook niet op. Noorder een verhaal gemaakt door René van S en uitgezonden in het VPRO-programma Plots in 2012. Dat is ongeveer het tweede uur van deze vintage-editie van Woord. Voor meer mooi archief, meer verhalende radio, kijk eens op www.woord.nl. En in het volgende uur, tussen 4 en 5, een hele mooie documentaire over een hele mooie auto. De Citroën DS, ofwel de Snoek. Opmerkingen over woord kun je altijd kwijt op woord.vpro.nl. We gaan er even uit voor een kort journaal. Tot zo.